Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende maand is het een stuk lastiger om adressen op te zoeken in het kadaster. Dat is een database van de overheid, waarin onder meer staat van wie koophuizen zijn. Eind vorige maand ontdekte RTL Nieuws dat iedereen heel makkelijk namen en adressen van miljoenen Nederlanders kon opzoeken... En dat is hartstikke link volgens Techredacteur Daniel Verlaan. Ja, je denkt meteen bij het Kadaster van ja, woonadressen, dat, dat valt misschien wel mee. Maar er zijn ontzettend veel mensen die bedreigd worden. Uh, wetenschappers, activisten, journalisten, politici, hoge ambtenaren bij het OM bijvoorbeeld. Al die mensen kon ik gewoon zo vinden. Geen enkel probleem. Kadaster heeft nu besloten dat alleen bijvoorbeeld notarissen, deurwaarders en makelaars de hele database kunnen gebruiken. Andere gebruikers moeten voortaan per dossier aankloppen bij het Kadaster... En pas na goedkeuring kunnen ze dan bij de gegevens. Bij de kazerne in Schaarsbergen in Gelderland is een militair in opleiding om het leven gekomen. Gisteren werd hij aan het begin van een oefening onwel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij vandaag. Er is nog niets bekend over de doodsoorzaak. De Margessee zoekt dat uit. De Spaanse voetbalsoop heeft weer een nieuw hoofdstuk gekregen. De voetbalbond heeft de bondscoach van het Spaanse vrouwenelftal ontslagen en meteen een opvolger gevonden. Dat is geen onbekende voor de, voor de ploeg. Monset Tomei was jarenlang de assistent van de ontslagen trainer, vertelt correspondent Winkels. Daarin was zij toch wel, en dat komt nu ook steeds meer naar boven, een beetje wel de buffer en de vertrouwenspersoon. Uh, tussen de, de, de speelsters en die bondscoach... die die voetbalsters eigenlijk sinds een jaar niet meer wilden hebben. Sinds het einde van het WK is het onrustig bij de Spaanse bond... vanwege de kus van voorzitter Rubiales op de mond van een van de spelers. En het had een gezellig feestje moeten worden bij een meer... in de Amerikaanse staat Wisconsin. Maar de tachtig studenten die stonden te dansen op een lange stijger... voelden hem onder hun voeten wegzakken, zeggen ze tegen CNN. Ik turned naar deze één vrouw en we were like, Oh my god, dat dat echt gewoon. Ik verfde en dan voelde ik mijn voet worden En ik probeerde op te zwemmen, maar het voelde gewoon dat ik niet kon. Er waren best te veel mensen op de dock. Ik hoop dat ze in de toekomst een capaciteitsrestrictie in the future, zodat so het niet happen again. De stijger zou de volgende dag worden weggehaald. Niemand raakte ernstig gewond trouwens. Het weer vanavond en komende nacht, helder. Het koelt af naar 14 graden. Morgen zonnig en misschien wel 31 graden. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM GFM. Met nu Tussen app en vloed Zanger die uh, uh, zanger van Procol Herm Carrie Broecker uh, ja, en dit nummer zo mooi uitgevoerd in Lederborg live gespeeld in, in Denemarken, Denemarken, Lederborg. Oh, no. ja, waarmee ga jij ja. ons verrassen? Ik ga, uh, we het net al over hem uh, even. Ja, maar dat weten de uh, luisteraars niet. Rob de Nij <laughs> nee Nij. Ja, nee, volgens mij ook in de uitzending hadden we het. Uh, Wordt er bang van? We noem, noem, noemden zijn naam ook nog uh, <laughs> in de uitzending, volgens mij hoor. Oh. Volgens ja, mij. Ja. Maar, ja. Ja, ja, ik weet het niet. Nee, dan, ik word er wel bang van. Hè? Oh ja, ja, ja, ja. Je ja, ja. uh, krijgt een beetje aan je hart, zeker hè? Ja. ja. ja Wordt er toch een banger hart? Komt ie? Ja. Ik heb, je ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor al de dag die nog moet komen. Er is een hart dan laat van mij. Dan dat van mij. Ja. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je I think my heart comes je, uh, waar nu de stalker is in Haarlem, heb ik het over de kromme Ja, ja. ja, ja, ja. Uh, had je Club Palermo, uh, dat was een discotheek, ja. discotheek Palermo, daar kwam ik een keer binnen en toen speelde een bandje uit Enschede, speelde dit nummer live. Je is je het ooit live gezien, Hanno? Nee. nee, nee. nee dus ja, ik wel. Voor <laughs> mij uh, tijd. Ja, dat, dat weet ik ook. Ja. Plaagde je maar een beetje. Ja, nee, ja, nou, ja, ja. ja. ja, ja. Hé, hey, maar uh, uh, dit, dit nummer wat jij nou voor ons hebt, dat is ja. ook ver voor jouw tijd toch? Hè? Want jij komt toch, niet ja. uit, jij komt toch niet uit een dorpje vandaan? Nee, dorpje. nee, niet uit een dorp. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon wel in de stad uh, geboren, maar ja. Die slagerij, J. van de Ven, dat zegt me toch wel weer wat. En dat ja, uh, jouw vader, er is, uh, waar, daar, he? mijn ja. vader was ook slager, natuurlijk. Ja, oh ja, ja klopt. Ja. Dus jij hebt wel ja. wat biefstukjes gekregen? Uh, nou ja, carbonaren. Dus, nou, zeepoonsteaks. Nee, joh, <laughs> ik, ik, ik wilde helemaal nooit vlees, wat vlees eten. Oh ja, een biefstukje dus wel. Ja. of uh, een ja. tartaartje of zo, ja. maar um, een carbonaatje of zo. Maar kwam je uh, vast je, je vader heeft ook op gewerkt. Op het slachthuis, op een baas slachthuis uh, ja. in Haarlem. Ja. En later maar kwam je dan niet met verschrikkelijk veel vlees thuis ook? Nee, je kreeg wel natuurlijk wat vlees. Ja. Maar gewoon ook uh, met maten. Met maten? Ja, wel met maten. Ja, met z'n maten samen. <laughs> ja, ja dat of... kon ik meenemen. Ja, maar <laughs> ja. we gaan ook nog even kijken naar het uh, bankstel bij Mien. In, uh, ja. Het uh, plastic roze op het reservoir. Ja. Samen met... En het uh, tuinpad van je vader ook nog, hè, toch? Ja, over het tuinpad van ha, mijn vader. Had je, had je ook een tuinpad? Had we hadden toch? wel een tuinpad, ja. Ja, het, was, het tuinpad was iets langer dan van uh, jou. Het uh, kwam uit op het poortje, hè, he, ja, ja, ja, ja. Komt die?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 Ik vind het een prachtig nummer. Ja, ik ook. Uh, net zoals het repertoire van uh, de man die ook uh, pas geleden is overleden. Ruud Bos, die dat mooie liedje van Wilke Alberti schreef van Telkens Weer. En zo. Telkens, ja, ja. Het zijn allemaal Nederlandse uh, auteurs die uh, hun sporen verdiend hebben. En dat was zo'n aardige man, die Ruud Bos. Die heb ik een paar keer ontmoet uh, bij Radio Beverwijk. Daar was hij te gast ja. voor een interview. En uh, ja, helemaal geen poera. Een hele vriendelijk, nee. vriendelijke, aardige man. Maar heel veel in zijn mars. Want hij heeft ook al uh, muziek op de Efteling geschreven. Hè, al, die, oh, die, al, uh, al die attracties daar. Fata Morgana. Ja, ja. ja. En uh, uh, ja, de carnaval en zo. En al die, uh, ja, dat moest later weer veranderd worden, die carnaval. Want, uh, ja, ja daar <laughs> dat, dat hadden we het in het begin uh, van, vanavond ook al over. Ja. Wel, wat er allemaal wel en wat er allemaal tegenwoordig niet meer kan en ja. mag het is zo overdreven. Ja, ben, jij, ben jij ook een beetje fan van Fennaria Twain? Kind. Ja, ken ik wel. Ja. ja. ja. ja het, helemaal niet verkeerd om die dame te kennen. Hoor. Nee, nee. Het <laughs> ziet er heel lang uit. Zou je wel uit. willen dat je de kent. <laughs> die, die stem alleen al, jongens. Ja. And I will always care Through weakness and strength Happiness and sorrow For better, for worse Life has begun From this moment You are the one Bright beside you Is where I belong From this moment On From this moment I have been blessed I live only Don't Run this moment, Shania Twain. Nou nou, je bent er ja. helemaal stil van, man. Ja, ik ben er helemaal stil van. Ja, ontroerd ook, hè? Ontroerd, ja. Zeker. Ja, ja, ja. ja, Hé, hey, wat heb jij voor ons? Ik heb een nummer uitgezocht voor uh, Ramses Shafie en Lisbeth List. Ik Ramses Nassi ja. en Lisbeth ja. List. Oh, nou, dat, mag niet nee, ja, nee. dat mag niet zeggen. Oh, dacht ik nog pastorale, maar ik wil... Ach, ik dacht, laat me. Ja, Laat, laat me nou, Ik laat jou je eigen gang maar gaan.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 Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laten Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit d'apropos Voorlopig blijf ik nog jouw zorg Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vuil. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer Laat mij blijven Laat me. Ja, het heb zo gedaan. Laten Ja, blijft geweldig. Laat me van uh, Ramses Shafi. Lisbeth List, Gerard Allerlieft. Die moesten we er ook nog bij zeggen. Ja. ja. ja. Uh, ik heb een oudje van de Marmalade. Loving Things. Marmalade, zegt jij dat iets? Ja. Obladi, obla oh, bloody, oh, oh blada. Da. Ja. Uh, Reflections of my life. Ja, ja. I oh, ja, I see the rain begin. Ja, dat I see the rain begin. Ja, dan moet je niet naar mij luisteren. Ik wou net dan zin, nou, zullen we dan, dan, dan blijft het. Naar de marmalade rijden? Dan ik. Uh, <laughs> ik heb nog een ander mooi nummer. Nou, vertel. En het is een uh, nummer dat. Uh, nou, we, we hadden het er net over. Mm -hmm. Ik kan niet. Ja, jij zei van uh, de origineel, echt origineel is van Johnny uh, Mitchell die heeft het geschreven, die zelfs. heeft het geschreven ja. eigenlijk. En, en daarna is het nog hebben. eens een keer uitgebracht door een man. Ja. Zo, maar er zijn nog veel meer, onder andere ook uh, bijvoorbeeld uh, die met uh, uh, British Cat Talent uh, meedeed, die dame, weet je wel, die, die hele oh, ja? hoge, ja, die heeft het ook uh, gezongen. Maar ik heb het, uh, omdat we Andy Williams ook al hebben gedraaid, heb ik hem nu uh, van Andy Williams uh, meegenomen. Nou, weet dus wie Both sides now. I'm sorry.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 Ken jij een ja, prachtig, prachtige keuze? Onder. Ja, dankjewel. Ja. Bedankt, nou, we hebben ja. het even gezien. He. Bedankt namens de luisteraar. Ja. Hoeveel weer. we dit nummer hebben gecoverd? Ja, niet te geloven. He? Dat is echt Maar die ik wilde, die, die ik vergat dus dat was Benson. Oh ja. Nee, niet Benson toch? Nee. Um, uh, nee. Uh, ja. Nou, dan ben ik hem weer kwijt. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, maakt niet uit. Uh, hij is heel veel gecoverd. Maar Joni Mitchell heeft hem geschreven. En ja, die heeft er ook een hele mooie nieuwe uitvoering van gemaakt. Het is ook echt de moeite waard om eens te beluisteren. Joni Mitchell. Uh, we gaan. Uh, Ken jij Frank Marsmeijer nog? Uh, is hij vrij? Ja, hij is wel vrij. Ja. Hij is vrij. Ja. ja, ik bedoel niet vrij van. Maar... Nee, ja, hij, is, uh, hij zit niet meer in die. Uh... Hij had met drugs te maken ja. hè, in België. Niet, uh... Maar hij heeft ook een dochter hè? Oh, dat zou ik niet... Uh, ja, zeggen. ja, Charlotte Masmeijer. Oké. Okay. En dan, dan zou ik je nou eens wat laten horen van Charlotte uh, Masmeijer... en dan moet jij eens draaien wie daar mee zingt. Oh. Was hier nog een heel klein meisje, dus ik denk een jaar of... Uh, nou, tien, elf... Dat ik jou zag Dit is een jongetje Zo onbeschrijfelijk Maar het voelt dus al goed Om bij jou te zijn Jouw mooie ogen En zo'n zilsmooie Lach Ik ben een fan Al sinds ik Jou ken Jij bent zonder die mijn hart weer verwaait, anders dan anderen. Charlotte Marsmeijer samen met mijn eigen jongetje, mijn eigen zoontje. Ja, ja, ja. Je, zei, je zei het al, zoals je het zei, dat zal ongetwijfeld zijn. Maar, maar wat vind je van het liedje überhaupt? Best wel een aardig liedje. Ja, wel een aardig liedje, ja. Ja, ja. Zou het ja. eigenlijk een, een, met een iets volwassener tekst misschien? Moet, uh, ja, en nu, en nu met deze stemmen, die ja. ze nu hebben. Ja, ja, ja. ja. Zelf, dus als, jij, is voor. als jij het nou investeert... Dan... Ja, Financieren? Ja. Kost een beetje. Ja, Kost een berg. Ja. Ja, kost lijkt, een ja, uh, berg, het was, was een beetje. Nee, ja. nee, nee. We, gaan geen, we gaan geen reclame maken. <laughs> hey. nou, we moeten wel even reclame misschien gaan maken voor onze leeftijd. Want het volgende nummer wat ik heb meegenomen... Ja. Dat is een nummer van André van Duin. Ja. En dat nummer is getiteld... Het museum van onze jaren. Oei, oh ja. Het klinkt heel oud. Ja. De maan komt langzaam op. Ik zit te staren.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 Ja, André van Duin. Met een, ja. Ook, ja, een beetje, een beetje uh, hetzelfde timbre als uh, Sonneveld eigenlijk. Met zijn stem. Ja. vind je niet? Ja, ja echt, uh, die, uh, ja. hij heeft ook covers opgenomen van het dorp, heeft hij volgens mij ook gezongen. André van Anders Duin. Van du ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ik zei het net al, uh, de, uh, ook die oude, alle oude nummers, weet je wel, uh, mm -hmm. spring maar achterop, spring maar achterop. En, uh, <laughs> ik spring niet achterop. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee kan ik niet aan beginnen op mijn leeftijd, want dan kom ik er nooit meer af. Hé, <laughs> hey, Onno, uh, kijk op mijn ja. klokje, we hebben nog elf ja, minuten misschien. Ja, gaat uh, snel. Ja, ja. Uh, nog, nog drie liedjes waarschijnlijk, hè? Ja. ja. God, feest. Me and you and a dog named Boo. Lobo. I remember to this day the pride De summer power me me Oh, je, ik, uh, ja, ik klik wat verkeerd aan en dan. Uh, dan uh, dat is zo raar van die bent, Lobo, dan, dan, dan, dan houden ze meteen de mijn mond. Hè? Ja, ja, ja, ja. We gaan even over we gaan even overnieuw. Excusez-moi. Luister. I remember to this day the bright red Georgia clay. How it's stuck to the tires after the summer rain. Will Powell. Heb jij een hond, uh, Orno? Nee, vroeger nou, wel nou, gehad. Echt waar? Als kind zijnde. Ja. Als, als kind zijnde? Ja. Kareltje, Wat? heet er niet. Kareltje? Ja. Ja, met, met een vertaling van mijn naam, hè. Charles. Karel. Ja ja, ja, ja, ja. Alleen ik blaf niet, hè? Ja, nee. ik, ik blaf wel eens voor. Ja. Als ik zwaar ben, ben. ja. Hé, <laughs> hey, jij had nog een, een aardig werkje voor ons, toch? Ja, ik had een uh, nummer uh, uit een Paul van Leeuwen, van de, de Leeuwshow. Uh, ja. Daar hij uh, een nummer samen deed met Adele. Ja. Een beetje half ja. Nederlands. Hij zingt Nederlands. En zij uh, doet natuurlijk eigenlijk haar nummer Maar ze voelen allebei Engels. de liefde, hè? toch? Ja, make you feel my love.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 Wronger. I've known it from the moment that we even no doubt in my mind where you belong. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan.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 licht light well out so mooi you close your eyes my hands strelen zacht your blote skin as pure love can be to make you feel my love Ja, mooi. He? Een bepaalde leeuw, dat heb je toch maar voor elkaar gekregen. He? Ja, met Adele. Een, een wereldster inmiddels. Uh, ja, ja, ik weet ja. niet goed, hoe, hoe, ze, uh, hoe bekend ze al was toen hij. Nou ja, dat, dat liedje was een hit natuurlijk. Ja. Maar of ze wereldwijd al zo scoorde, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed. Ik dacht dat wel hè? Ja, zou best kunnen hoor. Het is alweer bijna afgelopen ja. We hebben nog 56 seconden Jumel. te gaan, joh. Kleine is, uh, he? Nou, het was hartstikke leuk, toch? Ja het genoten, heer. Exodus. Ja, dat is het zeker. Filmmuziek, dat is mooi om mee af te sluiten, sluiten. toch? Ja, ja, ja, ja. Hoe heeft u het ervaren, oh, mijn waarde? Hoe heeft no, u het ervaren? Nou, het is een heel erg als is, ja, je ja, zeg, ja. ja, als het even kan en ik ben de volgende dag weer vrij, dan uh, kom ik zeker... In uh, weer, weer even meedraaien. Ja. ja mooi repertoire uitgekozen. Ja, dank u. Dus wij dank. zijn we allemaal heel blij daarmee. Ja. Luister, Allemaal een zalige nacht toegewenst. Slaap lekker. Ook dames, mijn uh, compagnon Onno. En wij wensen u show, allemaal een uiteraard. hele mooi weekend. Maar er komt zo mooi weer aan Onno. Ja, we gaan er echt ja. van genieten. Daag allemaal. Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.